Jelle Visser met het NOS-journaal. Eindexamenscholieren hebben steeds minder kennis van de grammatica van de Nederlandse taal. Onderzoekers van de Universiteit Gent zeggen dat de kennis van zinsontleding alarmerend is gedaald. Zij herhaalden een onderzoek uit 2008 onder een paar honderd leerlingen. Toen haalden nog bijna 30% van de Nederlandse scholieren voldoende voor de grammatica-vragen. Nu was dat nog maar 11%. Bij Vlaamse scholieren daalde het percentage van 60 naar 40%. De oorzaak van het gebrek aan kennis van de grammatica is niet onderzocht. Tien steden gaan meedoen aan het wiet-experiment van het kabinet. Dat zijn in elk geval Tilburg, Almere en Breda. De proef is afgesproken in het regeerakkoord. De bedoeling is om te onderzoeken of er gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Want het telen en leveren is nu verboden. Het was al bekend dat de vier grote steden niet meedoen. De proef moet in 2021 beginnen. De man die gisteravond laat betrokken was bij een ongeluk op de A2... tussen Amsterdam en Utrecht... stond volgens de politie bekend om zijn asociaal rijgedrag. Toen hij op de A9 bij Amsterdam een politiewagen... met 200 km per uur over de vluchtstrook voorbij reed... zette de agenten de achtervolging in. De achtervolging werd afgebroken vanwege de verkeersveiligheid... maar korte tijd later was de automobilist betrokken bij het A2-ongeluk... met meerdere andere auto's. Niemand raakte ernstig gewond. De verdachte bestuurder is opgepakt... Ruim de helft van de sporters houdt geen rekening met de gevaren van warm weer. Volgens het Rode Kruis denken ze dat oververhitting bij hen niet kan voorkomen en passen ze hun sportprogramma ook niet aan. Ook weten veel sporters niet dat er ook bij minder hoge temperaturen risico is op hitteuitputting en een dodelijke hitteberoerte. En dan het weer, volop zon en opnieuw warm, 25 graden aan zee tot een tropische 32 graden land in Waarts. In de avond en de nacht zijn er stevige buien met kans op onweer en windstoten. Morgen is het koeler met 21 tot 26 graden. Zaterdag opnieuw zomerswarm. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de AMBB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 So, good time. I'm having you out